Moet Stan stil gaan staan. You ...in deze agenda. Niet? Dan krijg ik de vaststellen van de agenda. Ik zou u willen vragen om agenda punt 5... ...en agenda punt 6... ...om te ruilen vanwege insprekers... ...die we hebben bij die agendapunten... ...en waardoor de zienswijze, evaluatie, ambtelijke samenwerking daarna komt. Dan hebben de insprekers de gelegenheid om dan... ...die beide agendapunten hier aanwezig te zijn... ...en wordt het ook niet noodloos opgehouden... En de agenda wordt dan denk ik daarmee soepel opgelost. Mag ik uw instemming? Een knik is fantastisch. Hartelijk dank alvast. Dan stel ik voor om toch vanavond de hele agenda af te ronden. Uh, en dan proberen we dan, zeg rond tien uur zal ik een, een kleine pauze inlassen... ...waardoor u weer voldoende energie hebt om daarna weer door te gaan. Uh, laten we naar bevind van zaken handelen en anders moet het morgen ook nog een stukje. Maar we trachten in ieder geval het vandaag af te ronden. Ik denk u dat Allen dat wil. Tot zover vaststellen van de agenda. Kunnen u zich daarin vinden in de huidige agenda? Ik zie alleen mevrouw Kopen knikken. En bijval van u Allen dat. dat... Ja, nee, maar ik zie u wel hoor. Oké, okay, agenda is hierbij vastgesteld. Mededelingen van het college. Zijn er mededelingen van het college? Nee. Hartelijk dank. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. update Corona. Mag ik u het woord geven? De burgemeester. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het omwille van uh, inderdaad de, de drukke agenda uh, beperkt houden. Ook in de wetenschap dat er in de komende periode nog een aantal momenten komen dat wij uh, met elkaar praten. Uh, ik heb gisteren uh, aan u doen toekomen via het college een regionale Corona-update... Uh, waarin wij met zes gemeenten uit uh, de regio Kennemerland... Uh, de impact van de crisis tot op heden met elkaar hebben um, uh, vastgesteld. Uh, dat gaat heel breed van sociaal-economisch tot um, de economische situatie... De, uh, het gebruik van alle uh, hulpmaatregelen die er zijn... de impact op uh, overlast en criminaliteit. Um, het is een breed overzicht. Um, we hebben dat in samenspraak met... Althans, uh, met de hulp van de afdeling statistiek van de gemeente Haarlem en een aantal gemeenten op kunnen stellen um, en dat zal de eerste van een drietal van dit soort updates zijn die wij uh, met elkaar uh, willen uh, opstellen waarbij straks op het moment dat het nodig is ook besloten kan worden om dat uh, nog verder uit te breiden maar het geeft in ieder geval voldoende inzicht uh, wat ons betreft in de effecten die uh, de crisis tot op, op heden heeft um, wat we op dit moment zien is een, een, een tweetal zaken. U kunt in de, in de media vernemen dat er wel weer een, ja, een, een opgang is in het aantal positief geteste mensen... Uh, tegelijkertijd hebben wij ook in de afgelopen periode meegemaakt dat het ook momentopnamen zijn. Ik memoreer even het moment dat de telegraaf tussen aanhalingstekens kopte: Zandvoort, mogelijk nieuwe coronahaard. Aanhalingstekens sluiten. Uh, en binnen een uur stond dat op teletext als de waarheid. Uh, en je ziet op het moment dat er uh, ergens een, een, een haartje ontstaat, dat dan al heel snel iets als brandhaard uh, wordt uh, uh, vastgesteld. Nou, wat we in ieder geval gelukkig kunnen zien, is dat op dit moment we uh, in Zandvoort wel te maken hebben met besmettingen, maar dat het ook binnen de bandbreedte blijft, wat uh, in Nederland op dit moment uh, gemiddeld is. Dat betekent niet dat we onze ogen moeten sluiten. We zullen in ieder geval moeten zorgen dat we voldoende de maatregelen in acht blijven nemen. En eh, ook vanuit handhaving en politie is er eh, op dit moment ook veel aandacht voor wat er in de horeca gebeurt. Wij proberen dat zoveel mogelijk te blijven doen in de richting van waarschuwen eh, en eh, het geven van adviezen. Ter voorkoming van het feit dat we hier als een, uh, nou ja ik maar zeggen, hele uh, stevige overheid voortdurend moeten beboeten en, uh, en nog steviger maatregelen moeten nemen. En gelukkig worden de aanwijzingen en de adviezen goed, uh, goed opgevolgd. Um... Wij zullen in de komende periode een aantal evaluaties gaan doen. Eén daarvan is de, uh, de afgelopen zomer, waarbij we met name onderscheid willen maken met uh, de vraag van wat, uh, wat ons de afgelopen zomer is overkomen qua drukte, is nou echt corona gerelateerd en wat zijn structurele zaken die ons waarschijnlijk in de komende jaren mogelijk nog een keer te wachten staan en vervolgens de vraag daarachteraan op welke wijze moeten we daarop uh, acteren. Die evaluatie die wordt opgesteld, daar gaan wij de komende weken mee aan de slag en die zal. Uh, in uw richting komen en tegelijkertijd ook een evaluatie uh, over de impact onder andere naar aanleiding van de monitor die u ontvangen heeft waarbij uh, gekeken wordt welke gevolgen heeft de crisis ook in alle uh, opzichten in onze uh, samenleving en welke aanvullende maatregelen bovenop wat wij gedaan hebben zullen mogelijk nog, uh, nog nodig en noodzakelijk zijn. Dat is een, een afweging. We hebben voor de zomer hier een, een, een discussie gehad over een, een noodpakket voor steunmaatregelen. En in ieder geval um, ja, zien we op dit moment dat uh, ook alle portefeuillehouders vanuit het college in alle sectoren goed de vinger aan de pols hebben om met elkaar van gedachten te wisselen wat uh, speelt en op welk moment is wat nodig. En gelukkig uh, moet ik zeggen dat toch op heden, en dat kunt u in de monitor ook lezen, de effecten... Um, beperkt zijn, maar we sluiten niet uit dat in de toekomst... in de nasleep van datgene wat ons is overkomen... nog een, uh, nou, nog een aantal dingen te wachten staan. Kort, um, we zitten nog steeds in een grip 4 uh, situatie. Dat betekent dat nog steeds bij de veiligheidsregio... een belangrijke beslissingsbevoegdheid ligt als het gaat om de maatregelen. Betekent ook dat um, uh, wij ook in de richting van de noodwet gaan... maar als ik de discussie in de Kamer volg... Bedacht ik mij vanmiddag, misschien wordt het wel de nooit-wet, eh, want er is natuurlijk nog een, een behoorlijke hoeveelheid discussie over. In ieder geval de komende periode zal er ook nog wel een intensief overleg eh, binnen de Veiligheidsregio nodig zijn. En ik kan zeggen dat ik bijzonder blij ben met de wijze waarop dat gebeurt. En eh, u heeft ook kunnen lezen dat de, de voorzitter van de Veiligheidsregio, eh, gezien haar bevoegdheden, die ook in Zandvoort gelden, gaarne bereid is een keer binnen. Onze raad eh, in bepaald verband, en moeten we even kijken in welke vorm we dat kunnen doen, een keer samen met mij verantwoording wil afleggen voor alles wat er de afgelopen periode gebeurd is. Dus die uitnodiging leg ik graag neer bij u, om dat ook met elkaar te regelen op welke wijze we dat kunnen doen. Um, ten slotte wil ik nog even ingaan op een vraag die door de heer Deen gisteravond gesteld is... met betrekking tot de situatie in de Haltestraat. Um, uh, en de vraag waarom daar de keuze gemaakt is om uh, de afsluiting pas uh, na zessen te regelen. Misschien even terug naar de situatie zoals u was. Um, we hebben in het kader van de heropening van de terrassen besloten om een verruiming toe te passen om de horeca meer ruimte te geven. Die verruiming was tot 1 september. Uh, en um, nou ja, in, de, in, de, in de aanloop naar de afloop van die maatregel uh, hebben we met elkaar vastgesteld dat in ieder geval de situatie zoals hier was voor de horeca een belangrijke toegevoegde waarde had. Tegelijkertijd was er ook een behoorlijke discussie met de retail die allemaal uh, toch wel op het standpunt stonden. Of voor een belangrijk deel, ja wij lopen ook weer omzet mis op het moment dat we um, uh, die afsluiting eerder in laten gaan. Dus er zijn gesprekken over hebben over plaatsgevonden. Helaas is daar geen compromis uit voortgekomen tussen retail en, en horeca. Wij uh, doen daar als gemeente uh, natuurlijk volop in mee. Um, met als gevolg dat we zeggen, nou ja, de maatregel no loopt op 1 september af en wij maken de keuze om in ieder geval voor drie avonden in de week voor, voorlopig uh, vanaf zes uur uh, in ieder geval af te sluiten en de terrassen de ruimte te geven. Nogmaals, um, het is een beetje geven en nemen in deze, het is het maken van keuzes in een situatie die nieuw is. Wat ik wel vind is dat wij de komende periode goed moeten evalueren, hoe heeft dit gewerkt? Is dit van toegevoegde waarde voor uh, Zandvoort? Is dit voor toegevoegde waarde van de horeca? Is dit voor toegevoegde waarde van de retail? En welke lessen kunnen wij hieruit leren voor de komende periode? Uh, met name volgend jaar. Voorzitter, daar wil ik het bij laten. Meneer Molenburg, hartelijk dank voor uw duidelijke uiteenzetting. En ik sluit hiermee dit agendapunt er ook af. Dank u, vriendelijk. ik. U. Oh, wilt u wat? Ik hoorde wat, oh, zag ik uw vinger? Waarom kun je zo? Gaat uw gang. Dank u voorzitter. Um, um, u gaf aan op een gegeven moment dat het aantal uh, besmettingen zeg maar, in, in lijn is met het landelijke. En dat er niet echt zeg maar, een hele erge uitbraak uh, is in Zandvoort. Om maar even zoals wat er in de tijd bij de telegraaf werd aangegeven. Maar als je toch kijkt naar Zandvoort zien we dat we in één maand ze hebben toch een verdubbeling van het aantal positieve getest is waarschijnlijk ook verklaarbaar omdat er meer getest wordt. Maar um, in hoeverre... Um, uh, Wordt er ook wat strikter ingezet op, op handhaving of gebeurt dat minder op dit moment? En in vervolgvraag daaromtrend of een aansluitende vraag. De, de kosten uh, voor handhaving hè, uh, als gevolg van corona uh, kunnen uh, verhaald worden via de veiligheidsregio. Is dat al gebeurd in deze uh, of gaan we dat nog doen? Om met dat laatste... Mevrouw Keurinsson, ik hoor u al een antwoord gaan geven. Uh, wellicht is dat prettiger. Meneer Bolenburg, gaat u gang. Om met dat laatste te beginnen, er is geen sprake van een, een situatie waarbij via de veiligheidsregio verhaal kan worden gehaald op het gebied van de kosten voor handhaving. Er is een dringend verzoek gedaan aan de minister van Veiligheid en Justitie om daar een bijdrage aan te leveren, maar daar hebben wij kort geleden een brief van gekregen. Dat ook daar ze, uh, zegt er, dit is echt de primaire verantwoordelijkheid uh, voor gemeenten. Uh, wat ik heb aangegeven, wij zetten in op handhaving. Waarbij we uh, de afgelopen periode in verschillende horeca-gelegenheden uh, zowel door handhaving als politie... Uh, uh, in de gelegenheden zelf gekeken is hoe is de situatie. Op het moment dat er sprake is van een situatie die niet in lijn is met de richtlijnen... wordt daar melding van gemaakt bij de eigenaar dan wel bij de bedrijfsleider. Uh, de ervaring is dat op dat moment over het algemeen dat goed opgevolgd wordt... Uh, we hebben in een aantal gevallen waarschuwingen gegeven en we hebben ook duidelijk in de richting van de horeca aangegeven dat het volgende uh, stadium is om dan ook echt met elkaar uh, naar sancties over te gaan. Nogmaals, dat is wat wij liever niet beogen, omdat we ook zien dat het grootste deel van de ondernemers zich uitstekend houdt aan de maatregelen. Dank u. Mevrouw de Vries. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, mijn vraag lag, of het is meer een opmerking, lag een beetje in het verlengde hiervan, want uh, ten eerste complimenten voor het lerend vermogen wat we zien, want uh, het gaat wel elke keer beter. Uh, dat hebben we door de zomer heen echt geconstateerd. En ik hoor u nu zeggen, we willen wel inzetten op de handhaving en in het eerste stuk uh, werd er gezegd van, we willen niet de strenge overheid zijn die handhaaft. En dat, dat snap ik ook wel, dat dat een complexe situatie is en uiteindelijk is het ook de verantwoordelijkheid van mensen en ondernemers zelf... Maar we hebben toch wel geconstateerd dat, er, uh, dat het op veel plekken niet werd nageleefd. Dus dan, ja, dan is sancties volgens mij ook wat daarop volgt. En natuurlijk gaan dan goede onder de slechte. Um, maar we hebben wel degelijk situaties gecreëerd waarin het gewoon niet veilig was. En waardoor die haard denk ik ook heeft kunnen ontstaan. Dank u. Meneer Berg. Dank u voorzitter. Sorry, ik was niet ingelogd. Um, vraag. Um, handhaven. Wordt het wel op het moment apart geregistreerd hoeveel handhavers voor corona bezig zijn? Want volgens mij heb ik op de VNG-site gezien dat daar nog geen eindbeslissing over is genomen of de handhaving uh, openbare orde verkeer openbare ruimte... Is er nog geen definitieve afspraak, maar er is ook nog geen eh, nee op geantwoord. Dus volgens mij eh, hoop ik dat het wel wordt geregistreerd, want de kans bij de VNG eh, wordt nog besproken. Tweede vraag: eh, hoe gaat eh, de corona op eh, scholen in Zandvoort? Want ik had daar een eh, signaal over gekregen dat, dat, eh, dat, daar een uit, dat daar een besmetting zou zijn, en daar maak ik me zorgen over. Weet u daar iets van? Dank u, meneer Berg. De burgemeester, gaat u gang. Dank u wel. Um, ik ga even in op de vraag met betrekking tot de, nou, de handhavingssituatie. Het is zo dat wij de afgelopen periode flink gewaarschuwd hebben. Uh, en dat op dit moment het wel zo is dat er een aantal uh, plekken zijn waar we zeggen, daar staat het op scherp. Dus op het moment dat we daar weer constateren dat het misgaat is, misgegaan is, dan zullen we daar scherp op, uh, op, uh, uh, nog scherper op handhaven. Um, nogmaals, we zien wel dat over het algemeen... Het, op het moment dat het, uh, mensen aangesproken worden... ondernemers aangesproken worden... Um, dat het over het algemeen snel een opvolging is... van datgene wat er, uh, wat er als aanwijzingen gegeven wordt. Um, nogmaals, we zien wel een aantal plekken waarvan we zeggen... Nou, dat, die houden we scherp in de gaten. Met betrekking tot de vraag van de heer Berg... Um, wij, wij maken op dit moment geen onderscheid tussen... Uh, even misschien terug... we hebben... Uh, Twee, twee dingen. We hebben corona en we hebben de gevolgen van corona. En de afgelopen periode hebben wij gezien dat als gevolg van corona, we een aantal ontwikkelingen in Zandvoort hebben gezien, bijvoorbeeld een enorme instroom extra van mensen, die het gevolg waren van mensen dat, die niet op vakantie gingen om, vanwege corona. Nou, De vraag is van waar zit dan de relatie met corona of niet? Wat we wel gezien hebben is dat de handhavingscapaciteit in dat opzicht... ...opgeschaald moest worden en in een aantal punten ook echt uh, uh, heeft gepiept en gekraakt. Um, en dat is wat mij betreft echt een element voor evaluatie in de komende periode... ...ook omdat we niet weten hoe structureel dit is. Um, wat ik u ook heb aangegeven is dat er in ieder geval vanuit het Rijk nu een duidelijke brief ligt van de minister die zegt van... Het is een situatie waarbij de gemeente primair verantwoordelijk is voor de handhavingssituatie. En daar gaan wij niet aan bijdragen. Die brief kan ik u doen toekomen. Uh, ik was daar teleurgesteld over. En misschien dat daar, want we zien dat het Rijk, wat het ook schuivende panelen heeft, uh, in sommige gevallen duidelijker in is uh, uh, uh, uh, uh, dat ze zeggen nee. En dan later toch nog wat uh, toegevelijker wordt. Maar vooralsnog is dat het antwoord. Met betrekking tot uw laatste punt... Um, als mij één ding geleerd heeft in de afgelopen periode, is dat er voortdurend uh, situaties zijn waarbij. Uh, uh, nou, ik zou maar zeggen: er verhalen zijn over besmettingen, over situaties uh, uh, waarbij er brandhaarden zouden zijn. Ik baseer mij op twee dingen: dat is de gegevens van de GGD over het aantal mensen wat getest wordt en de hele duidelijke gegevens van de GGD: is er sprake van brandhaarden of niet? En op het moment dat dat zo is, dan wordt ons dat onmiddellijk gemeld en dan kunnen we daar ook op acteren. Dat is op dit moment niet het geval. En op het moment dat dat wel het geval is, dan weten wij dat meteen als eerste. Dat hadden we even in de situatie dat we omhoog schoten dat we ineens 26 besmettingen hadden. Nou, er was een duidelijke oorzaak voor. Die is achterhaald, die mensen zijn in kaart gebracht. Er wordt met bron- in contactonderzoek vervolgens gekeken van hoe zit dit... Uh, er worden maatregelen genomen. Nogmaals, dan hoop ik ook altijd maar dat mensen zich echt aan die maatregelen houden. Want het blijft voor een belangrijk deel eigen verantwoordelijkheid. Um, maar nogmaals, daar zit men scherp op. En het, is wel, het blijft de eigen verantwoordelijkheid van mensen om zich ook te laten testen. En vervolgens ook echt te zorgen um, dat ze goed in kaart hebben of ze besmet zijn of niet. Um, maar nogmaals, ja, de, de cijfers op dit moment laten zien dat in Zandvoort er geen zware... Eh, ...brandhaarden of geen brandhaarden zijn. Dank u wel, voorzitter. Nogmaals hartelijk dank voor deze duidelijke uitleg. Dan dus sluit ik hiermee dit agendapunt af met nogmaals mijn dank voor de uitleg. Koersdocument, mobiliteitsvisie en kadernota, parkeerbeleid. Voor de volledigheid lees ik toch de inleiding nog even voor. De gemeente Zandvoort hecht veel belang aan een veilige en prettige leefomgeving. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij... Hierdoor zijn een kadernota parkeren en een koersdocument mobiliteit opgesteld... ...die het richtinggevende kader zijn voor de ontwikkeling van het parkeer- en mobiliteitsbeleid verantwoord. Met de kadernota parkeren worden de kaders voor het parkeerbeleidsplan, ...een uitvoeringsprogramma, een parkeerverordening en een geactualiseerde nota parkeernormen meegegeven. Hierdoor is het mogelijk om genoemde stukken ook daadwerkelijk uit te werken... De basis voor deze kadernota is gelegen in het rekenkamerrapport van Goutappelen en Koffeng. Inzicht in optimaal parkeerbeleid. Uitgangspunt is dat heel Zandvoort gereguleerd parkeren wordt ingevoerd en dat bezoekers niet in de woonwijken, maar op daartoe bestemde parkeerplekken aan de randen van Zandvoort parkeren. Parkeerbeleid blijft echter gastvrij en de eerste vergunning voor bewoners is gratis. In het koersdocument mobiliteit wordt onder andere gewenste infrastructuur met aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle typen verkeer geschetst. Ook beschrijft de visie op hoofdlijnen welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Op basis van de vastgestelde kaders zal een participatie- en inspraakplan worden opgesteld. en komt al gelijk met een aanpassing van de nota. In de kadernota parkeerbeleid op bladzeden 15 en 18 zijn de delen geel gemarkeerd. Maatoverlast en hittestress. En autoparkeren leidt de tot in grote tijdbeslag. Deze delen zijn abusie, abusiefelijk niet verwijderd. Ze zijn dus eigenlijk wel verwijderd, maar zijn niet verwijderd. Voor deze agenda hebben wij twee insprekers. Dat is de heer Van der Veen voor hotelier Zandvoort. En mevrouw De Bruin in zaken groen op het zwarte veld. Wat een contradictie. Uh, als ik heb begrepen dat beide in de lobby aanwezig zijn. Mag ik... Eén van u uitnodigen om meneer Van der Veen uit te nodigen om daar zit ik te nemen. Meneer Van der Veen. Hartelijk welkom. Ik heb daar een plaats voor u gereserveerd. Als op de J moet u daar aanspreken. De reservering gaat nu al in. En u wou inspreken op dit agendapunt en ik... Mag u drie minuten geven? U mag dat klopje indrukken en dan, het eerste wat u zegt is uw naam. Och jee, ik zie, hij is nu ingelogd. Mag ik de bode vragen om iemand in te loggen? Een inspreker? Ik ren er even naartoe. We zijn aan het werk voor u. Mooi. Dank u wel. Graag raad, goedenavond. Mijn naam is Tom van der Veen. Samen met mijn vrouw ben ik eigenaar van Hotel Kuur in Zandvoort. Vanavond richt ik, als voorzitter van het hoteloverleg, het woord, namens, eh, het woord tot u namens de Zandvoortse hoteliers. Wij namen kennis van de plannen voor een nieuw parkeerbeleid in ons dorp. Hetgeen vanavond op uw agenda staat. Mijn toelichting van vanavond hebben we ook gisteren toegezonden in de vorm van een brief. Zodat het eventueel nog nagelezen kan worden. We hebben kennis genomen van de voornemens voor een nieuw parkeerbeleid. Met de lange files van deze zomer en onze gasten die lang moesten zoeken naar parkeerplekken, zijn wij met u van overtuigd dat dit moet verbeteren. Tevens kunnen we ons ook voorstellen dat je als bewoner van bijvoorbeeld de Vondelaan of de Dr. Gerkenstraat niet blij wordt van twee kilometer verderop parkeren, lang lange werkdag. Als we de huidige stukken echter lezen, zien we voornamelijk het belang van de Zandvoortse bewoners toegelicht. Tussen de regels door krijgen we zelfs de indruk dat het probleem soms bij de hotels wordt neergelegd. De verblijfstoerist die wij echter ontvangen is van groot belang voor de gemeente Zandvoort. Los van de toeristenbelasting die elk jaar zorgt voor een aanzienlijke bijdrage in de baten... hebben we de toeristische visie Zandvoort aan zee december 2016... vastgesteld dat de verblijfstoerist gemiddeld 20 euro per dag meer uitgeeft dan een dagtoerist. Hiermee is deze groep ook van groot belang voor onze horeca en middenstand... Graag neem ik u derhalve mee in onze probleemanalyse en de oplossingen. Dat doe ik in de vorm van drie knelpunten en vier oplossingen die wij als hoteliers zien. Punt 1. Wij ervaren dat er regelmatig geen plek is voor de parkeervergunningen die wij hebben. Daar zien, we, daar zien we een drietal oorzaken van. Enerzijds herinrichting, bijvoorbeeld het stationsplein. Het ziet er prachtig uit, maar het is wel te koste gegaan van veel parkeerplekken. Uh, daarnaast zijn de tijdelijke projecten, afsluiting halterstraat werd net al uh, in het vorige punt genoemd, de afzetting van de parkeerplekken en uh, de zeestraat voor restaurants, de verbouwing van het station, allemaal uh, uh, projecten waarbij we dat onze collega's uiteraard van harte gunnen, maar gaan wel ten koste van parkeerplekken, waardoor de druk op de bestaande parkeerplekken uh, groter wordt. Daarnaast zien we ook in de ondernemerszin van de Zandvoortes uh, uh, groeien om via Airbnb een kamer of een huis te verhuren. Uh, zij parkeren vervolgens met hun auto op de bezoekersvergunning op straat om hun gasten met hun eigen parkeervergunning te laten uh, parkeren. Ook dat is niet kort parkeren zoals het bedoeld is, uh, maar levert druk op uh, op de bestaande parkeerplekken. Uh, punt 2. Uh, we zien de dagtoeristen steeds meer met de auto komen. Dat is mede door corona. Uh, en die mensen die hier komen... Uh, die, uh, ...we hebben eigenlijk geen goed park-and-ride-systeem. Dus die dagtoeristen rijden veelal door naar Zandvoort. Uh, die zoeken vervolgens een parkeerplek, punt drie. Uh, maar eigenlijk ontbreekt het hier aan een goede bewegwijzering ...van het aantal beschikbare parkeerplekken. Als ik Amsterdam binnenrijd, zie ik daar een parkeerroute... ...zie ik een aantal parkeerplekken... ...zie ik hoeveel parkeerplaatsen daar nog beschikbaar zijn. Daarmee voorkomen we zoekverkeer. Die drie redenen zorgen voor... Veel zoekverkeer, een chaotische en onveilige situatie, met name op de warme dagen. Een irritatie bij zowel gasten, bewoners eh, en ondernemers. In een oplossing voor deze situatie moeten we wat ons betreft verschillende maatregelen combineren. Zodat we verkeersstromen kunnen managen, bezoekers direct inzicht hebben in de locatie en het aantal beschikbare parkeerplekken. En we daarbij het openbaar vervoer optimaal kunnen gebruiken. Wij zien vier oplossingen. Oplossing 1. De oproep. Jongens, kom met het OV naar Zandvoort. Het liefst vanuit huis met het openbaar vervoer. Maar mocht je dan met de auto willen komen omdat je veel spullen mee hebt... laten we dan kijken of we een goede park-and-ride situatie kunnen inrichten... Eh, en vervolgens met de trein kunnen komen naar Zandvoort. En mocht dat nodig zijn, eh, dan zouden we zelfs daarbij op drukke dagen ervoor kunnen kiezen... om het voor het dagtoerisme eh, Zandvoort met de auto af te sluiten... Eh, en slechts nog de bewoners- en verblijfstoeristen eh, toe te laten... De mensen die dan toch met de auto komen, eh, laten we dan zorgen voor een duidelijke bewegwijzering met het aantal beschikbare parkeerplekken. Met name dat laatste eh, achten we ook van belang, zodat we eh, mensen ook direct inzicht kunnen geven waar nog wel wat is. Bijvoorbeeld eh, het beter vindbaar maken van eh, de Zuid-parkeerplek. -eh, Daarnaast zouden we willen oproepen, eh, als we gaan herinrichten, laten we dan focussen op behoud of creatie van parkeerplekken. Met name rondom die hotels, zodat we de buurt daaromheen kunnen ontlasten punt 4, de parkeervergunningen en het doelgroep parkeren. Um, onze gasten, vaak op leeftijd, die. Oké, okay, ik heb het laatste stuk en dan uh, rond ik hem af. Onze gasten, vaak op leeftijd, willen graag parkeren uh, voor of in de buurt van het hotel. Soms uit luxe, uh, maar regelmatig ook omdat uh, de leeftijd het niet altijd meer toelaat om uh, uh, verder te parkeren. Derhalve zouden. Oh, we zijn er weer. Daarom zouden wij graag onze parkeervergunningen willen behouden. en zijn we geen voorstander van doelgroep parkeren. Mocht dit wel uitgewerkt gaan worden. dan kan dit, wat ons betreft, alleen succesvol zijn op uh, de volgende voorwaarden. Wij willen graag dan het, uh, een laat- en losplek voor elk hotel inrichten. om bijvoorbeeld tussen 10 uur s ochtends en 8 uur s avonds. Uh, onze gasten hun spulletjes bij ons hotel te laten uh, neerzetten. Daarmee gevaarlijke situaties zoals auto's op de stoep te voorkomen. Daarnaast roepen we op tot een grondige analyse van het benodigde aantal parkeerplekken. Laten we alsjeblieft voorkomen dat we halverwege de zomer concluderen... ...dat we toch te weinig parkeer, parkeerplekken hebben en daarmee ons verblijftoeristen afschrikken. Dat is een mooie laatste zin. Oké. Okay. Dank. Mag ik vragen aan een van de leden of ze een toelichtende vraag hebben aan de heer Van der Veen. Ik zie dat u... Gaat u ook meneer Stefan en mevrouw Van der Veld eerst meneer Stefan. Dank u wel, voorzitter. Korte vraag. Zou u alleen even de laatste, de, de laatste wat u wilde voorlezen uit mij kunnen toelichten? Zou u dat kunnen afmaken voor mij, alsjeblieft? Ja, u, u bedoelt dat ik het nog moet herhalen of mijn, mijn laatste... U, u wilde nog twee punten maken. Kunt u die heel kort voor mij samenvatten, die twee punten? U wilt het vier voorstellen? Ik heb er nu twee gehoord. Nee, het, oh, ik had... Uh, een want u heeft het ook schriftelijk gekregen. Ik heb dat niet gezien, maar dat... Uh... U heeft het ook gisteren gekregen, maar ik geef u graag de gelegenheid om het even kort nog even toe te lichten. Het laatste punt, dat is het even ja. uh, Ik heb ze eigenlijk net voorgelezen. Uh, punt 1 is dus kom met het openbaar vervoer naar Zandvoort. Laten we daar zoveel mogelijk in oproepen. Uh, en een goede park-and-ride faciliteit inrichten. Punt 2 is uh, duidelijke bewegwijzering uh, van de parkeerplekken met het aantal beschikbare uh, uh, parkeerplekken. Uh, 3. Uh, de, bij herinrichting Focus op behoud of creatie van parkeerplekken rondom hotels. En punt 4, de parkeervergunningen versus doelgroep parkeren. Dat is een net het verhaal wat ik daarbij heb toegelegd. Hartelijk dank. Mevrouw Veld. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik doe even het brilletje op, want het is hier vrij donker en dan gaat het lezen helemaal niet meer lekker. Um, ja, ik heb een aantal vragen. U, u geeft een aantal dingen aan. Uh, uw knelpunt uh, nummer 1, heeft u het over de parkeervergunning die dan misbruikt wordt door... Uh, ...gasten van pensioens en Airbnb en dergelijke... ...maar bent u zich ervan bewust dat een, een, een gewone parkeervergunning op kenteken is? Dus dat kan al niet. En een bezoekersvergunning, dan mag je maar drie uur mee parkeren. Dus wat u daar aanhaalt, ik herken dat niet. Um, u heeft het over, de, de, ja, ja, inderdaad naar de randen, dat moet ook, moet ook verbeterd worden... En uh, u heeft het er ook over uh, om uh, met OV of pendelbussen naar Zandvoort te laten komen. Heeft u daar een parkeerterrein voor in gedachten waar dat zou kunnen? Dank u, mevrouw, dan mevrouw, vragen geld. we best wel wat, uh, wat dingen. En ook, ja, u geeft aan graag uh, in de buurt van het hotel willen parkeren. Maar um, ja, ik heb het zelf ook wel gedaan. Gewoon eventjes bij onze zuiderburen op bezoek lekker naar Noordwijk hotelletje pakken. Nou kan ik niet voor de deur parkeren hoor. Dan moet ik toch echt wel op een parkeerterrein ook gaan staan. Want ik kan niet dat hele mooie hotel betalen. En daar kan ik natuurlijk wel parkeren op het terrein. Maar dat, eh, ja, u, u geeft dingen aan en een heleboel zijn daar goed in. Alleen, ja, weet u, de goeie moet dit keer ook weer onder de kwaaien leiden. Dank u, mevrouw, mevrouw Van der Veld. Bent u het daar ook niet mee eens? Dat er dus mensen misbruik maken van alles. Dat u dat ook ziet. Meneer Van der Veen, een kort antwoord als u wilt. Uh, nou, er zijn een aantal punten genoemd. Uh, de, ik, ik pak even in dit geval de park and ride uh, uh, uit waar we dat zouden kunnen doen. Nee, ik heb niet concreet een uh, plek, maar volgens mij hebben we bijvoorbeeld bij uh, de IKEA in Haarlem. Uh, daar heb ik trouwens wel een concrete plek. Maar bij de IKEA in Haarlem uh, hebben we een, een parkeerplek uh, uh, met voor mij ook nog een stuk braakliggend terrein. Daar staat een stationspaanwouw erbij. Uh, volgens mij zou dat een mooi voorbeeld zijn. Ongetwijfeld, als we daarin gaan zoeken, zijn er nog wel meerdere plekken. Helemaal duidelijk, dank u. Mevrouw Keurenson, we maken geen discussie of debat, dus alleen een toelichtende vraag. U stak uw vinger op, dacht ik, hè? Ja, gaat u gang. Ik ga niet voor discussie, ik ga niet voor debat, maar wel voor een toelichtende vraag, voorzitter. Um, u geeft u. aan in uw stuk dat u uh, de voorkeur eraan geeft... dat er op maximaal 5 tot 10 minuten loopafstand van elk hotel een parkeerfaciliteit zou moeten zijn. Um, er is het voornemen om, zeg maar, toch de toeristen en ook de verblijfstoeristen... Om die zeg maar te verwijzen richting de randen en richting de parkeerterreinen. Uh, hoe staat u daar tegenover? Meneer Van der Veen. Volgens mij de, hebben we het dan over het doelgroep parkeren. Het gaat nou, ja, het de, de, de juiste doelgroep naar de juiste plek. Dus de verblijfstoeristen, ja. laat ik het zo zeggen, uw gasten, om die naar parkeerterreinen zuid uh, te brengen. Ja, nee, daar heb ik mijn punt 4 aangegeven. Daar zijn we in principe geen voorstander van. Uh, uh, maar mocht dat wel worden uitgewerkt, dan hebben we dat twee punten aangegeven die we daarbij belangrijk vinden. Namelijk die laat een los plek en een goede analyse van uh, hoeveel parkeerplekken we nou nodig hebben... ...om te voorkomen dat we in de zomer uh, erachter komen dat we toch te weinig plekken hebben. Dank u, meneer Van der Veen. Meneer Hermsen, zag, zie ik ook zijn vinger. Ja, dank u wel. Geen debat hoor. Uh, gewoon een vraag. Echt een toelichtende vraag ook uh, omdat u voorzitter bent van de Hoteliers. Ik heb de brief ook gelezen. Um, wat doen de hoteliers uh, nu zelf om de buurt te ontlasten qua parkeren? Uh, heeft een, uh, kunt u daar een korte toelichting toe geven? No, um, no, no, no, no, no, no, no. Nou, de, de hoteliers zijn uh, nog niet zo heel erg lang verenigd. We hebben de eerste bijeenkomst gehad en uh, die hebben we eind september weer. Uh, dus wat uh, de verschillende hoteliers doen, nee, dat antwoord moet ik u schuldig blijven. Daar hebben we, hebben we simpelweg nog te weinig overleg met elkaar gehad om, uh, om daar een concreet antwoord op te geven. Maar dank voor uw duidelijke en bestelde prijs. We zoeken u wederom onze zaal te beladen. Ik snap het. Ik druk de verkeerde knop zie ik. Maar u heeft me verstaan. Mag ik mevrouw De Bruin uitnodigen? Dag mevrouw De Bruin. Goedenavond. Ik heb voor u een plek gereserveerd. Het lampje brandt al. Mag ik u verzoeken uw naam in te spreken en dan uw verhaal en tot drie minuten. Ja, maximaal. ik uh, doe mijn best. Uh, ik ben van de Bruin. Ik woon uh, op de Koningsstraat 47 in Zandvoort uh, tegenover het Zwarte Veld. Ik heb uh, uh, anderhalf jaar geleden dat huis gekocht met uh, um, eigenlijk de belofte dat daar een parkje zou komen. En nu is het een parkeerplaats. Um, ik heb ook gesproken met de omwonenden. En dat daar een heel groot uh, parkeerprobleem is eigenlijk in die buurt. Uh, dat er op dit moment uh, ongeveer 70 huishoudens een plek hebben in de parkeergarage van onder de Albert Heijn. Um, dus eigenlijk zijn die twee dingen groen en parkeren met elkaar in conflict in die buurt. Eerst um, het groen, want dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Het groen in die wijk is gewoon nul. Uh, ...zeker nu alle hyperziek waren, zijn alle bomen gekapt. Um, er is in de Koningsstraat geen enkele boom tussen de parkeerterreinen, parkeerplaatsen geplant. Uh, wat ik eigenlijk heel gek vind, in verband ook met die hittestress en met de regen die veelvuldig valt. Um, heel veel huizen liggen daar lager, dus volgens mij moeten we zorgen dat het water zoveel mogelijk daar weg kan stromen. En uh, met die hete zomers is het belangrijk dat er uh, schaduw is. Nou goed, dat, dat vind ik heel belangrijk. Uh, dat parkje, dat is er nu niet. Uh, er zijn veel omwonenden die ook hun huis gekocht hebben... met het idee dat daar een parkje zou komen. Uh, dus eigenlijk zitten we in een enorm conflict daar. Uh, mijn oplossing zou zijn om de uh, huidige bewoners... de 70 huishoudens die nu in die parkeergarage uh, parkeren... ...om die wellicht uh, een aanbod te doen om dat uh, te kunnen blijven doen... ...zodat die 70 mensen niet ook nog eens in de buurt moeten parkeren. Want dat, die parkeerplek is er gewoon simpelweg niet. Um, en uh, ja, ik begrijp nu dat die parkeerplaatsen 1600 euro per jaar kosten. Dat lijkt me een beetje gek. Dat kunnen mensen daar in de buurt niet, bet niet betalen. Dus dat zou dan moeten tegen kostprijs op een of andere manier moeten... Uh, en daarnaast uh, zou ik ervoor pleiten om toch uh, het groen in de buurt aan te gaan pakken. Om te zorgen dat er daar veel meer bomen, veel meer groen. Uh, een speelterrein wat niet, niet betegeld is, maar waar groen is. Uh, de Prinsessenweg waar bomen geplant moeten worden in plaats van naaldbomen. Uh, nou, noem maar op. Uh, dus op een andere manier uh, uh, kijken naar die wijk. Dat is eigenlijk mijn voorstel. Dank u vriendelijk voor deze, dit betoog. Ik geef nu de gelegenheid aan de commissie om u een toelichtende vraag te stellen. Ik kijk rond. Mag ik met u beginnen meneer Hermsen? En ik zag deze reis lastig te zien. Ja. Zeer zeker. Um, dank voor uw inspraak. Uh, bent u op de hoogte dat de gemeente de afspraak tot het park moet nakomen uh, sinds de uitspraak bij de rechter de Raad van State in 2011? Uh, nee. Want Dank u, mevrouw. Gaat u gang. Nee, nee. Ik, sorry, dat ben ik niet. En ik begrijp dat ook niet, want waarom wordt er dan nu een parkeerplaats gemaakt? Nou, ik vind Dank dat u. u daar dan inderdaad een terechte vraag stelt. Ja. Mevrouw, geef nu het woord aan de heer Keuning. Ja, nou ja, het is al een soort van gezegd, maar ik wilde ook meer de vraag doorspelen naar de wethoudster. Wat gaat zij hiermee doen? Want er is wel wat aan de inwoners uh, beloofd. Meneer mene, de Keuning, niet... mene, die gelegenheid krijgt u straks. Maar, u heeft geen vraag meer aan mevrouw de inspreekster? Nee. Oké, okay, dank u. Mag ik nog wel één ding toevoegen? Mevrouw, u mag wat toevoegen. Nou, dat is fijn. <laughs> nou, ik, ik hoorde natuurlijk net mijn voorganger spreken. Ja. En uh, uh, wat mijn uh, ervaring is, nu in de zomer, is dat er ontzettend veel toeristen bij ons in de straat parkeren met uh, uh, tijdelijke vergunningen. En er wordt weinig gehandhaafd, heel weinig, zeg maar niet. Uh, waardoor er echt, nou ja... Ik, ik kan geen nummers het nummer zeggen, maar er staan heel veel Duitse toeristen bij ons in de buurt. Ik pleit er ontzettend voor om al die toeristen te verwijzen naar Zuid. Uh, ook al slapen ze in de buurt. Uh, ja. Laat ze lekker ver weg parkeren en gaan we voor groen in de buurt. Margot de Bruin, hartelijk dank voor u, ook voor uw toelichting en voor, voor uw bijdrage in deze vergadering. Ja, sorry Dan, voor mijn zenuwachtigheid. Wel thuis, nee u doet het fantastisch. Wel thuis, okay. nogmaals, hartelijk dank. Dank u Waar moet ik eruit? Daar of daar? Waar uh, ik binnenkwam is, is Inmiddels uh, no, uh, is mevrouw Verheij aangeschoven. Welkom mevrouw. U weet, dit agendapunt. En ik kijk rond, wou u een toelichting geven na wat we vanavond al gehoord hebben? Nee, uh, dank u. Ik kijk uh, de commissie aan. Zal ik het maar gewoon op volgorde doen... Dat is het beste, denk ik. Oude partij. Voorzitter, dank u wel. Meneer uh, Boudberg-Ulsen, gaat u gang. Voorzitter, de visiepunten in het koersdocument mobiliteitsvisie... ...die roept bij ons nogal wat vragen op. Uh, wij vinden ook de, de punten nogal wat algemeen en weinig concreet. Uh, en die zijn op hoofdverlijden en financiële consequenties... ...nog onvoldoende uitgewerkt uh, en onderbouwd. Maar eh, wij missen ook met name de aansluiting met eerdere uitspraken van de Raad, zoals eh, door de Raad eh, genomen unanieme besluiten. Wij verzoeken alsnog ten volle die ten volle als zodanig in het koersdocument Mobiliteitsvisie en in de mobiliteitsopgave op te nemen. En ik verwijs dan even naar het abonnement Zienswijze Zuid-Kennemland, bereikbaar van 2 juli 2019. De reactie uit de gemeenteraad van Zandvoort op het concept zuid agenda en tevens inbreng op de regionale bereikbaarheidsvisie in Vording van 17 september 2019. Wij missen ook het gestelde in de regionale bereikbaarheidsvisie bijlage C ontwikkelingsperspectief binnen Ruiland pagina 29, waarin infrastructurele knelpunten en maatregelen in beeld zijn gebracht. Citaat, vanuit het perspectief van de MRA gaat het hierbij vooral om aanhaken bij uitwerkingen hiervan voor een aantal bedoelde verkeersopgaven zoals voor Zandvoort. Er zijn meerdere plaatsen genoemd. Voor Zandvoort staat daar opheffen van knelpunten in de aanvoerwegen naar hoofdkustroutes, Zeeweg en Zandvoortselaan en met name in Haarlem. Dat laatste verzin ik er niet bij, dat staat er gewoon in. Ook missen wij het gestelde in de concept Nationale Omgevingsvisie citaat om in te spelen op de toegenomen druk voor, door bezoekers met een recreatief en toeristisch oogmerk. Is het essentieel te zorgen voor een goede, aantrekkelijke en ook voor bezoekers heldere inrichting van de openbare ruimte, optimale weg- en OV-verbindingen, goede handhaving van orde en netheid. En zo gaat het nog even door. Het mogen duidelijk zijn dat de wegverbindingen naar Zandvoort door decennia lang uitstellen van aanpassen aan de vereiste capaciteit verven optimaal zijn. Tevens missen wij het gestelde in de elders vastgestelde zuid agenda Er is, ik citeer dat even, er is in onze regio een mismatch tussen de beroepsbevolking en het werkaanbod... waardoor veel van onze inwoners elders in de MRA of daarbuiten werken. Dit zorgt voor een grote, bovendien groeiende woon-werkpendel en zonder forse investeringen in het OV en wegennet is die groeiende pendel op den duur onhoudbaar. En tenslotte, OPZ, PVV en VVD... hebben op 20 februari 2020... in een reactienota... uitvoerig hun gezamenlijke bedenkingen weergegeven... om hun instemming aan de bereiksbaarheidsvisie... waarom die werd onthouden. De bereiksbaarheidsvisie werd sindsdien niet voor beraadslaging en besluitvorming geagendeerd en is dus door Zandvoort niet aangenomen. Andere gemeenten deden dat wel, dit terwijl het betreffende document buiten instemming en aanwezigheid door ziekte van oud-wethouder werd vastgesteld. Anderen gaan inmiddels uit van een bereikbaarheidsvisie die verwemelt van de tegenstrijdigheden, zoals aangetoond in de reactienota... ...en is strijdig met het economische belangen van Zandvoort op tal van punten... ...en in meerderheid niet door deze raad gesteund. Pagina 6, citaat. Deze opgave, en dan heb ik het over de bereikbaarheidsvisie zoals die voor ons ligt... ...de koersvisie. Deze opgave, is gelijk mobiliteitsopgave, gaat verder dan het grondgebied van Zandvoort. Dat betekent dat Zandvoort steun moet vinden binnen de regio... We hebben dat al eerder gelezen, die regel, voorzitter. En je zou die af kunnen maken. En wordt die steun door de regio niet gevonden, dan heeft Zandvoort een probleem. Maar dan moeten we even kijken, denk ik, naar de realiteit, voorzitter. Ruim 60% van alle dagbezoekers komt uit Noord-Holland. Dat Zandvoort de dus steun zou moeten vinden in de regio, terwijl 60% van de bezoekers daar vandaan komen, dat vinden wij nogal bizar. In plaats van naar steun zoeken, mag Zandvoort naar ons idee om steun vragen. Des te meer omdat maatregelen op de knelpunten en de mankeercapaciteit van de toeleidende wegennet op te lossen in de regio getroffen moeten worden. Dat kan Zandvoort niet doen. Welke maatregelen dat zijn, zie de eerder genoemde amendementen en zienswijzen. En we zijn wel erg nieuwsgierig, dat geldt ook voor de eerder genoemde vijf punten, naar het standpunt van de wethouder. Pagina 7, citaat, alle netwerken verdienen aandacht. De, volg, de volgende volgorde wordt aangehouden als systematiek om het bereikbehoord van Zandvoort te faciliteren. En die volgorde is voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en tenslotte auto. Wij weten het niet, maar het lijkt dat deze volgorde neerkomt op een prioritering. Van de ene modaliteit boven de andere. En dat is strijdig met het recente coalitieakkoord. We zitten in opnieuw beleid waarbij het uitgangspunt is dat de drie modaliteiten, auto, fiets en OV, even belangrijk zijn en de veiligheid voorop staat. Het uitgangspunt in zaak het aanhouden van een volgende dient aan ons inziens aangepast te worden. Ja voorzitter, is het de bedoeling dat wij meteen doorgaan met de, de, de, de opmerkingen in zaken parkeerbeleid... Dan doen we dat. Um, voorzitter, voorgesteld wordt om de huidige capaciteit van het toeleidende wegennet bepalend te laten zijn voor het aantal odorbewegingen. Ofwel, niet meer auto's naar Zandvoort dan het wegennet aankan. Maar, omdat die capaciteit van veel wegen de westlang van de MRA en in en rond Haarlem en met name die naar de kust jarenlang niet is, zijn, niet is aangepast, is die ver achtergebleven bij de mobiliteitsbehoeften. Dit is strijdig met diverse unanieme uitspraken pardon, van deze raad. Ook wordt voorgesteld om het nieuwe parkeerbeleid af te stemmen met buurgemeenten. Omdat onze belangen die met verbetering van capaciteit van het toeleidende wegennet samenhangen... ...die daarmee samenhangen, niet altijd op één lijn liggen. Ik zeg het maar even eufemistisch. Met die van de buurgemeenten graag een toelichting... Hoe de wethouder de voorgestelde afstemming met buurgemeenten voor zich ziet. We hebben elkaar wel nodig, maar het is de vraag of er voldoende begrip is voor de positie van Zandvoort. Verbeteren van de leefbaarheid in woonwijken. Naar aanleiding van de brief van hoteliers, in wijken met te weinig parkeerplekken dienen wij de schaarste te verdelen. En dat kan dus resulteren in minder plekken voor hotels, Airbnb en BNB. Want... Hoeveel verblijfstoerisme ook opbrengt, onze eigen inwoners hebben minstens zoveel recht op een parkeerplek als onze welkome bezoekers. Wij kunnen niet veel anders doen dan de schaarste zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk verdelen. Daarom de vraag, wat houdt het invoeren van een gereguleerd parkeer in woonwijken met een hoger parkeerdruk concreet in en op welke wijze vindt die regulering dan plaats? Citaat, hiervoor kan het zijn dat er keuzes worden gemaakt in het aanbod van parkeercapaciteit in de openbare ruimte. En dan is onze vraag aan welke keuzes wordt dan en met welke consequenties tot gevolg wordt dan gedacht. Citaat, parkeercapaciteit die hiervoor nodig is, wordt gefaseerd gecreëerd, waarbij de eerste stap zal zijn het optimaliseren van parkeerterrein De Zuid. En dan is de, mijn vraag wordt daar onder mede verstaan het optimaliseren van de toevoerroutes en de herkenbaarheid van het parkeerterrein als zodanig. Want daar mankeert het nogal eens aan. Men parkeert zoveel mogelijk, staat onder 4.3 op het eigen terrein. Maar het voornemen is, voorzitter, om iedereen een gratis eerste parkeervergunning te geven. En dan ontvalt elke prikkel van mensen die zo'n parkeervergunning hebben gekregen om van parkeergeleid die zij mogelijk op eigen terrein hebben, ook daadwerkelijk gebruik te maken. Bovendien voorzie ik ook hele, een, hele voor de hand liggende 1-2'tjes. Als iemand een Airbnb heeft en parkeergeleid op eigen terrein, dan gaat men met parkeervergunning op de openbare weg staan. En de bezoekers die gaan op het eigen terrein staan. En de vraag is, is dat dus wen, wenselijk? En dat heeft nogal wat consequenties, want conform de tellingen die er zijn verricht, het gaat om 11.000 openbare parkeerplekken. Versus 9000, ruim, eigen parkeerplaatsen. Gesteld dat er een substantieel deel van die 9000 parkeerplaatsen gaat gebruikt worden om auto's op openbare weg te zetten, dan hebben we denk ik een probleem. Het lijkt, dan ook, het lijkt ons in ieder geval zeer onverstandig om inwoners uh, een, een, een eerste gratis parkeervergunning te verstrekken. Uh, en dat geldt, geldt natuurlijk ook voor de personen die in wordt over een... ...plek in een parkeergarage beschikken, niet openbare parkeergarage. En tenslotte, voorzitter, waarom werknemers per definitie binnen de kern laten parkeren? Er zijn werknemers die heel ambulant zijn... ...die heel veel keer op een dag ergens heen moeten... ...maar er zijn er ook die maar één keer naar hun werk toe rijden en s'avonds weer terug. En dan kun je je afvragen of dat dan een, een nodig is. Voorzitter, ik wou het hierbij in eerste termijn laten. Dank u. Dank u, vriendelijk. Uh, wanneer u nieuwe vragen heeft... Dan geef ik u graag de gelegenheid. CDA, meneer Metters of meneer Stevan, Meneer Metters, ga de gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, het is punt 2 in de besluitvorming. Uh, maar ik begin dan met het koersdocument Mobiliteitsvisie 2040. Uh, het heeft ook een relatie met de vorige spreker. Maar in dat document wordt duidelijk uitgegaan van de vervoerswijze dat die gelijkwaardig zijn en alle onderzocht worden. Dus het CDA vindt dat een uh, voldoende opmerking in het document. Het gaat ook om een document. En er staan namelijk uh, zaken in die het CDA enorm aanspreken. Waar het onder andere over gaat, en dat vinden wij heel essentieel... dat is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de woonwijken. Er zijn vier pijlers genoemd, maar deze spreekt het CDA bijzonder aan. Uh, wij zien geen enkele aanleiding om hier een, uh, een probleem in te zien in de mobiliteitsvisie. Het is een document wat richting geeft en wat vervolgens uitgewerkt gaat worden. En dat is in het belang van Zandvoort, dus wij zijn daar voorstander van. Het andere punt, de kadernota parkeerbeleid uh, voor de komende jaren. Uh, dat wordt tijd dat we daar wat aan gaan doen. Het is in 2008 voor het laatst gebeurd. En op dit moment, dat is vanavond ook gebleken bij de insprekers. Alhoewel uh, uh, de meningen vaak tegengesteld zijn. Maar dat moeten wij, vindt het CDA als raad, niet uit de weg gaan. Uiteindelijk kiezen wij, nemen wij een beslissing, na nou veel mensen gehoord hebben, alle belangen gewogen te hebben. Uh, dus daar staan wij voor. En het CDA vindt dat we dat dus ook in deze periode, als het even kan, voor elkaar moeten krijgen. En dat zal nog een hele klus worden. Het is wel mogelijk, dat staat ook aangegeven in uh, uh, dit parkeerbeleiddocument, om met quick scans te werken. Dus uh, de, problemen, de problemen die het meest uh, spelen... zeker na dit, maar het is een uitzonderlijk jaar... Uh, zeker na uh, dit jaar, uh, de woonwijken waar enorm veel overlast is... Uh, um, dat te voorkomen... ...en daar een nieuw beleid voor vast te stellen. En het CDA is wel voor bewoners parkeren... ...en kan zich ook vinden in de fiscaal parkeren voor de bezoekers. Dus één uitga uitgangspunt, ik noem heel, voor het CDA een heel belangrijk uitgangspunt... ...staat daarin en dat zie ik ook als een kader. Een ander kader wat erin staat, dat is het parkeren verbeteren... ...aan de randen van Zandvoort voor onze bezoekers. Dat moet mogelijk zijn... Daar zijn wij ook voor. Daar zijn wij ook voor. Meneer Metters, u heeft de interruptie van mevrouw Van der Veld. Dat kan. Ja, meneer Metters, ik hoorde u net een term gebruiken. U heeft het over bewonersparkeren. En u bent ook voor fiscaal parkeren. Wat bedoelt u precies? Want daar wordt hier niet meer in over gesproken. Dus misschien is het een verwarring. Of wilt u de bewoners faciliteren door betaald parkeren in te stellen? Wat bedoelt u precies? Meneer Metters. Ik ben blij met uw opmerking, want u heeft het precies gezegd. De bewoners faciliteren door betaald parkeren. Dank u daarvoor. Dat maakt het duidelijker. Uh, dat is dus een belangrijk punt. En ik was gebleven bij de parkeren op de randen van Zandvoort. Dat is ook een kader waar het CDA voorstander van is. En wij steunen ook van harte, dat is ook genoemd uh, overigens. Dat we met name parkeerterrein Zuid, dat we dat gaan... ...optimaliseren, het gebruik gaan optimaliseren... ...meer mensen de gelegenheid geven om daar een auto neer te zetten... ...door een betere indeling. Kortom, uh, ik heb twee kaders genoemd waar het CDA uh, voorstander van is... ...en dat volgens ons in het belang van Zandvoort is... ...en waarom we volgens het CDA verder moeten gaan. Het is natuurlijk wel zo dat als je een keuze maakt, kost dat geld. En wij zijn geïnformeerd vandaag door de wethouder... ...waarin de wethouder heeft aangegeven... Wat de kosten zijn geweest die tot op heden uitgegeven zijn. Dat is een fors bedrag. En een overschrijding daarvan die wordt meegenomen in de najaarsnota. Die uh, zien we dus terug uh, later in de avond op, bij het programma najaarsnota. Maar dan zijn we er nog niet. En ik ben blij dat het geen open eindsituatie uh, lijkt. Maar in elk geval erop... Uh, uh, uh, ...parkeerverordening, parkeertarieven, parkeernormennota, projectbegeleiding... ...bedragen genoemd worden voor de komende jaren en zelfs voor 2020. Dat heeft met het tempo te maken. En dat tempo, dat kan wat het CDA betreft, uh, aan de gang. We moeten daarmee aan de gang en we moeten tempo maken. Het is een flink bedrag, het komt op uh, tonnen terecht. Ik zie een bedrag van 561.000 euro... ...waar dat uh, aan besteed gaat worden voor de komende jaren tot 2022... Er wordt dus ook uitgegaan dat het parkeerbeleid, zeker omdat je veel participatie moet toepassen voor zandvoerders en die hebben absoluut allemaal een mening, dat gaat wel even duren. Maar nogmaals, het CDA hoopt uh, met deze parkeernota die wij dus steunen... en waarbij we ook bereid zijn, want dat is een consequentie ervan om dat geld dan te betalen... Uh, dat we, als het even kan, volgend jaar wel, als het om bewoners gaat die op dit moment het meeste last hebben van overlast... En dat is ook geturfd door mensen in uh, Duinwijk en Oud-Noord. Ik heb enorme aantallen uh, mensen zijn er gaan wandelen en die hebben ons doorgestuurd hoeveel auto's daar geparkeerd worden. En waardoor de bewoners zelf niet kunnen parkeren. Dat aspect, uh, daar zal wat ons betreft volgend jaar een verwetering in moeten komen. Wij steunen dus, voorzitter, het voorstel. Dank u meneer Meters. Ik zie een interruptie van meneer Berg. Ja, ik uh, had meneer Metters het uit, wel laten uitpraten. Maar uh, terugkomen op de vraag van mevrouw Van der Veld en het antwoord van meneer Mettens. Uh, Hoorde ik meneer Metters zeggen, uh, we willen bewoners faciliteren door betaald parkeren? Meneer Mettens, gaat u gang. Nee, dat heb ik niet gezegd uh, nadat mevrouw Van der Veld mij daarop attendeerde. De bewoners worden gefaciliteerd dat ze hun auto in de woonwijken kwijt kunnen. Dat is het essentiële punt... En daar gaat het CDA uh, voor. Dank u wel meneer Mettes voor deze toelichting. Ik geef nu het woord aan mevrouw van der Veld, tenminste. U wilt... Ja, ik wil best wel wat erover zeggen hoor. Ik dacht, het gaat Ja, erom. best wel. Uh, ja, uh, ik, ik sla gewoon inderdaad het koersdocument over, want ja, het koersdocument is een opzomming van feiten. En ja, daar kan ik niet omheen. Feiten zijn feiten. Dus dan ga ik verder door naar de, de, de kadernoot, of tenminste naar de nota parkeerbeleid om daartoe te komen. Um, ik heb opmerkingen gehoord van collega's. Um, OPZ spreekt over uh, die vergunning, dat die eerste vergunning gratis zou zijn. Ja, dat klopt, dat hebben wij inderdaad afgesproken, maar de voorwaarden daarvoor zijn nog niet bepaald. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat iemand die beschikt over een parkeergelegenheid op eigen terrein, een poet, dat hij niet een vergunning gratis krijgt en dat hij wel een vergunning krijgt om bijvoorbeeld laten we zeggen drie uur in een andere wijk. U bent al bezig zeg maar weer met de deurklinken, terwijl we nog het, het, ja, de villa nog moeten tekenen en moeten kijken of die past. Uh, hetzelfde voor het CDA. Die, uh, die, die gaat uit voor veel participatie. Dat is wel nodig hier. Maar sla Facebook open, uh, druk op parkeren.